Uur. moet met het RWS-journaal. De nieuwe Brussel. Onder koning Albert waren de eetafleggingen in een privékasteel van de koninklijke familie in Laken. De nieuwe Belgische regering wordt geleid door de Walse liberaal Charles Michel. Zijn centrumrechtse coalitie van 14 ministers moet de komende jaren miljarden gaan bezuinigen. Duizenden volwassen ADHD-patiënten slikken een medicijn dat ernstige bijwerkingen zou kunnen veroorzaken, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. Het medicijn Concerta is afgewezen door de geneesmiddeleninspectie, omdat gebruikers er volgens de inspectie onder meer hartproblemen van kunnen krijgen en agressief van kunnen worden. Maar volgens psychiaters klopt dat niet en dus blijven ze het medicijn voorschrijven. De inspectie voor de gezondheidszorg staat afgewezen middelen alleen toe aan een beperkt aantal patiënten voor wie dat een meerwaarde heeft.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 De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft 27 gijzelaars in buurland Cameroen vrijgelaten. Onder hen zijn 10 Chinezen die in mei werden ontvoerd uit een Chinese fabriek. Ook de vrouw van de vicepremier van Cameroen is vrijgelaten. Ze werd in juli samen met haar huishoudster meegenomen uit haar huis. Of er losgeld is betaald voor de vrijlatingen is onbekend.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 Je bent weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, de tweede uur vanuit live vanuit het Hoogland. En ja, tegenover ons Jerry Kramer en uh, Belinda Gurensen. Wij gaan het hebben over een Jerry aantal. Jerry is een extraatje vandaag. Ja, het is een extraatje. Dus uh, ja, nou, dat wel is een extra support meegekomen. Dus dat is alleen maar mooi. Belinda was aangekondigd, maar Jerry is een extraatje. Ja, nou, dat is prima. Dat zijn een paar leuke onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Allereerst even Belinda, jouw ingezonde brief over dat zwembad. Ja, dat klopt. Uh, waarom ineens popt dat nu zo op? Nou, het was, het was natuurlijk twee weken, drie weken ja. geleden was het in, de, in de raad is het ja. geweest. En er werd op een gegeven moment in het verslag in de krant... werd eigenlijk de indruk gewekt alsof um, wij tegen die sloop zouden zijn. Alsof dat de aanleiding was. Nou, dat vonden we dan iets uh, verkeerd weergegeven. Maar het ons om ging is dat het proces wat je hebt ingestoken... vooraf met elkaar, we hebben een pad afgesproken... En we hebben een plan uh, is, uh, is vastgesteld... en daarin hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Nou, als je die afspraken eenzijdig gaat wijzigen is dat nou niet uh, de meeste uh, nette manier, zo vinden wij. Dus we vonden dat je, als je dat doet... en je mag erop terugkomen dat je zwemmen wil slopen, prima... Maar ga wel in overleg met de betrokkenen, dat zijn de opwonenden waar je dat proces mee hebt ingezorgd. En met de provincie. Want we hebben afspraken met elkaar gemaakt. Wordt er ook fors geld door de provincie gegeven. Ja, de provincie geeft natuurlijk een subsidie van 4,5 miljoen. Ja, maar we hebben ook gezegd van dit is het plan, dit gaan we ervoor doen. Uh, vanaf het station, richting uh, Natuurlijke Pellensgebied. Dat snappen we ook met Erfpacht. Maar de provincie heeft erbij ook gezegd: begin nou eens een keer. Doe wat en laat een keer wat zien. En dus toen hadden we met elkaar erover gehad. Dat zwembad, Nou, dat was toch een beetje een bouwval Zag er nou niet helemaal uit. Als je dat wegsloopt, dan kan je al beginnen met daar die openbare ruimte. Je kan een, een, een pad al creëren richting het, het strand. Wordt het niet een enorm tochtgat dan? Weet je, maar dat is de uitwerking allemaal. Maar op een gegeven moment, je moet een keer daar gaan beginnen. Het gaat om de basis. We hebben, en we hebben tegen die mensen die erin zaten gezegd... We gaan slopen, dus je moet eruit. Ja. En vervolgens gaan we het weer opknappen. Het mag allemaal, want dat is natuurlijk het hele proces. Maar als je het hele proces met participatie hebt gedaan, dan is het als eerste dat je teruggaat naar de mensen met wie je alles hebt besproken en afgesproken. Ja, daarom. Ja, inderdaad, want anders gebeurt er weer niks als je het laat liggen dan. Ja. Nee, dus dat was ja. ook de aanleiding. Dus dat, want er werd nu zo gebracht van wij willen per se dat het gesloopt wordt. Nee, dat hoeft niet. Je mag nieuwe inzichten hebben. Maar het gaat wel om dat je als je participatie hoog in het vaandel hebt staan als partijen. Hè, wat deze coalitie ook zegt. En er wordt vervolgens op dat moment gezegd. Ja, participatie leuk, maar nu even niet. Ja, ja kom op jongens, dat kan niet. Dat werkt niet zo. Nee. Even kijken naar de uitwerking dan. Hè? Je gaat dat, dat stuk, willen we dan weg hebben. Wat komt er dan voor in de plaats? Openbare dat toch ruimte. Openbare ja. ruimte. we zin... hebben al zoveel openbare ruimte in Zandvoet. Hè? Want we hebben een hoop plekken wat leeg staat, waar we niks mee doen. Nou, het idee is dat je feitelijk toch het gewoon een upgrading van het gebied krijgt. Je moet, wat, wat je feitelijk wil is dat zeg maar, de toerist die uit de trein uh, stapt, dat hij duidelijk ziet waar hij heen moet. Voor naar het strand of voor naar het centrum. Als je nu het, het, het station uitloopt, dan kom je eerst al door die, die, die boogjes. Ja, ik, ik vind ze verschrikkelijk hè, bij de kopen passerel. Dan loop je tegen de, de passagepandjes aan. En vervolgens, ja, waar moet je heen? Ja, gevoelsmatig zeg je van, ik zal wel daarheen moeten. Maar dan moet een duidelijke lijn. Dat kan je ook natuurlijk doen via een pad over de grond. Met, uh, voor mijn part uh, schelpen of met, met, met verven, met, met stapjes. Maar dat is een uitwerking. Het gaat om het grote beeld. Naar nou, de plan dat lag er. Dat hebben we ook neergelegd. Dat is aangenomen door de gemeenteraad. Dus dat moet je dan uitvoeren. Ja, dan moet je er wel aan gaan werken. Ja. Dat ben ik wel met je En dan moet je niet weer uh, alles terug gaan draaien. En weer gaan praten en weer gaan praten. Nee, op Of doen. Maar boven dat zwembad zitten toch ook uh, allerlei. Uh, ja. uh, is, dit, is dat van het, dus het hotel? Aanbouw. Zijn het, uh... Dat aanbouw. Dat de, de uitloper van het, van het hotel. En ja. dat is de, de planning dat dat over vijf jaar uh, gesloopt gaat worden. Want je kunt dus zeg maar de onderkant slopen en dan de bovenkant ja. laten staan. Ja, dat kan. Is dat niet ontzettend kostbaar dan? Volgens mij is de kosten op dit moment weet ik niet meer exact, het staat maar bij het van 130.000. Maar het gaat erom, je op een gegeven moment je hebt een afspraak hè, met, een, met een provincie en je moet wat gaan doen. Uiteindelijk ja. moet het toch gesloopt gaan worden. Ja. Ja, als, als, als er helemaal niks gebeurt, dan. Maar uh, als we nu weer vijf jaar gaan zitten van we gaan alleen maar een plantje ergens neerzetten, dan gaan we er ook niet komen. Ja. Ja, dat is jouw boodschap ook, vandaar ja, ook de eerste maar, ook een, ja. en, maar de boodschap erachter is, van als je iets met participatie eh, samen hebt vastgesteld, dan moet je ook vervolgens weer naar degene. En, en die terug. openbare uh, ruimte is dat dan, is die dan al ingevuld? Komen we naar toiletten? Of, uh, nee, er is niet, dat is, is, ja, is nog ja. niet. Moet je daar niet ook over nadenken voordat je uh, dan besluit van we gaan het weghalen? Dat je dat dan klaar hebt liggen? Dat is een proces waar je in gaat. Maar dit is een van de dingen dat je op een gegeven moment een keer zichtbaar een keer iets doet in het gebied. Ja. Ja. Nou, al, al, al, anders dan is dat over vijf jaar is er nog niks gebeurd. Ja, nee, ik, ja. ik, ik begrijp het wel. Maar ik denk ook dat als je dat dan besluit... dat je dan ook moet uh, besluiten van wat, wat doe je daar dan mee met die ruimte. Het is openbare ruimte, maar blijft dat dan gewoon open? Of, of komen er alleen maar tegels? Kijk, wat er nu gaat gebeuren weten we niet. Nee, nu houden ze het tegen. Nou, ik weet het niet. Het college uh, komt waarschijnlijk op dat besluit terug. Maar dat weten we niet. Wat nee. wij gewoon zeggen, er is een plan aangenomen met elkaar, gemeenteraad. Ja. Uh, dat heeft Kunnen de provincie toen, aangenomen. Trouwens? Kunnen ze dat zomaar tegenhouden? Kunnen ze nu zeggen van, luister eens, uh, nu even niet participatie. Kan men dat ja, doen? Ja, dat kan men doen. Ja, dat is een een democratie, dus dat mag allemaal. Het wordt een beetje een eindeloos verhaal zo natuurlijk. Hè? Ja. Maar heb je dan genoeg stemmen om dat dan uh, door te krijgen? Met, met dat wat er het is nu een uitvoeringsprogramma en dan ligt het bij het college. Oh, ja. Dus als het college zegt, we doen het niet. Dan houdt het dus op. Ja. Helder verhaal. Dat nou, was ons het twijfels plat. wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Ja, dat ja, denk wel. ik ook. Ja. Ja. Dan hebben we het over de windmolens. De windmolens. Uh, in eerste instantie, ik las dat in de krant. en ja, Dan lees je van, nou oké, okay, gelukkig. Ze komen niet of zo heel dichtbij, maar ze komen een stuk verder. Vervolgens ben ik er zelf een beetje nog dieper in gedoken. En kijk ik nu wat er bij mij voor de deur staat. Zie ik dat werkeiland. En ik zie die, die, die palen al staan. bij goed weer. Met mijn verder kijken. En denk ik van ja, maar die staan nog verder weg. Ze komen dus nog dichterbij. Dus hebben we eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem ja. met de windmolens. Hm. Het oorspronkelijk plan was, uh, we gaan eens kijken of de windmolens zouden kunnen komen uh, ja. op 5,5 kilometer de, ja, ja. vanuit de kust. Dat was het oorspronkelijk plan. En daar ja. hebben we natuurlijk gigantisch tegen geageerd uh, met elkaar met alle kustgemeenten. Ja. Dat plan is van de baan. Dus dat zeg ik van, dat is in ieder geval... Dat is binnen. Ja, dat is binnen. Ja, dat, ja. is binnen. Dat, ja, dat hebben we toch maar voor elkaar gekregen. Want er werd vaak gezegd van, joh, dat heeft allemaal genut. En wat kunnen we met elkaar bereiken? Nou, dit kunnen we met elkaar bereiken. Nu is er een nieuw plan van Kamp. En hij heeft feitelijk gezegd, um, alle gebieden die er waren, vergunningen uh, trekken we in. En ik ga nie, uh, drie nieuwe posities uh, bepalen. En dat is eigenlijk uh, bij Borstelen, um, Zuid-Hollandse kust en Noord-Hollandse kust. Nou, dat bete en op een afstand van 10 mijl, 10 Oeh, zeemijl. En dat betekent dus 18,5 kilometer. 18 kilometer. En wat je nu gebouwd ziet worden, Luchterduinen, dat is op een afstand van 23 kilometer. Ja, dat komt fosdichterbij. Dus bij. het komt ja. toch een stuk dichterbij. Dichte en er komt een park, want Luchterduinen is even voor de verhouding is een park van ongeveer 130, 140 megawatt. En er wordt een park gepland, zeg maar voor de hele Hollandse kust, van 700 megawatt. Dat betekent gewoon dat je hele horizon van links naar rechts eigenlijk Precies. windmolens is. Ja, dus ja. je krijgt één windmolengordijn uh, uh, voor, voor je kust. En daarbij nog, dat de, de technologie ontwikkelt zich ook, dat je hogere windmolens gaat krijgen. Ja, ja dus en heb je nog meer horizon En is nog steeds zo ja. dat uh, de, de opbrengsten ten opzichte van de kosten nog steeds niet echt uh, helemaal duidelijk zijn. Of, uh, Precies, nou ja. dus Kamp zegt met op deze manier dat hij een besparing kan realiseren ten opzichte van het oorspronkelijke plan van 4,2 miljard. Naar 3 miljard door de kabel met Tennet. En 1,2 miljard door toch iets naar voren te halen. Hmm. Wij hebben nu toch weer de berekeningen. Er is naast gelegd. En volgens onze cijfers is het 600 miljoen duurder. Om het hele verhaal. Dus alles wat nu gepland is voor de kust. Om dat in één keer op te pakken. Even zwart-wit gezegd. En neer te zetten bij een muidenver. Hmm. En met die lobby zijn we nu bezig. Om dat toch dat alternatief naar muidenver. Hmm. Um, op de agenda te krijgen bij de, bij de Tweede Kamer. In ieder geval de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft gezegd van uh, wij uh, willen in ieder geval um, laten onderzoeken hoeveel duurder of goedkoper het is. Ja, het de... is om het daar neer te zetten. En we zijn dus nu ook de andere partijen aan het bewerken in de Tweede Kamer. Ook via lokale partijen natuurlijk hier. Maar jongens, laat jullie fracties daar uh, steun ons daarin. Ja, en het thorium? Thorium, dat is een, een, een nieuwe ontwikkeling. Um, Vergelijkbaar even voor, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Het is zeg maar, vergelijkbaar als met, met, met, met een kerncentrale, met uranium. Alleen het heeft zeg maar, niet uh, het negatieve effect van met het kern, a, kernafval. Ja. Dat was natuurlijk in de tijd voor de wapenindustrie. Want thorium is al veel langer in beeld. Ja. Is uranium naar voren gekomen. En thorium... Um, Waarom willen ze daar niet aan? Het heeft nog een ontwikkeltijd nodig om een echte een centrale draaihond te hebben. Het uh, duurt nog ongeveer twintig jaar. Dat duurt ons te lang. Hmm. Nou... Dus tot die tijd moeten we dan maar de windmolens Zou Ik zeggen tot die neerzetten. tijd windmolens. En dan nu in één keer inzetten op die innovatie in die technologie ja. met thorium. En met thorium heb je 500 kilo nodig. En dan kan je heel Nederland een jaar van stroom voorzien. En er is ja. genoeg hè? Er is genoeg, ja. ja en de, best de, best en nog de nog. kennis is er, zit in Delft. Nou ja, uh, China, India, Japan en nu ook de Nooren. Die gaan, uh, die gaan er weer mee ja. aan de gang. Ja. Dus dan uh, denk ik. En dan ligt daar een kans. Ook ja. een kans voor Nederland. Ja, precies. Ja. Dus nou, in ieder geval de, de VVD in de, in de provincie, die ondersteunt dit verhaal ook. Dus dat is dan ook een, een stimulans voor, voor ons, en natuurlijk ook als, als, als antwoord. Dus daar wordt ook ingezet van, ik ga daar ook eens naar kijken. Ja. De kamp komt altijd heel erg ja, eigenwijs en staat over. Hè? Hij is niet erg makkelijk te overtuigen van niet. Belinda, ja, lacht nu. Ja, dat klopt. Ja, nee, het ja. Nee, nee, ik zeg altijd... Um, eigenlijk is het, is het een... Um, mag je het mee oneens zijn? Een begenadigd politicus. Maar hij laat zich niet van, van de wijs nee, brengen. Nee. Hij krijgt van de Tweede Kamer de opdracht... Doe dat hij onderzoek. Hij doet wat hij moet doen. En dan zegt hij ook tegen die Tweede Kamer... Jullie hebben tegen mij gezegd dat ik dat onderzoek moet doen. Dat dan doe ik. ga ik dat doen. En dan moet je niet tussendoor van, je van uh, allerlei andere zaken inbrengen... of je laten leiden door partijpolitiek. Ik doe wat me gevraagd wordt. Dat is nou, een goede, goede politicus. Dus, hè, ja, inderdaad. eigenlijk kan je zeggen van dat is... Uh hij houdt zich wel aan zijn woord. Dat is een tegenstander, wat dat Als daar dan wel een uitslag uitkomt... die ons niet aanstaat... Nou ja, dan moet je het over de uitslag hebben. Ja, precies. Niet meer over wat hij precies. in de basis uh, ja. is begonnen. En dan is het, het weer eens. aan de Tweede Kamerfracties. Uh, Want die hebben het ge verzoek gedaan. Hij heeft geleverd. Dus nu gaan we de uitslag... Via de uitslag... achterkant moet je zorgen dat ja. men ja, anders uit. gaat denken. Want de uitslag kan je nu laten beïnvloeden... Ja. door die Tweede Kamerfracties. Dus ja. ik uh, roep de lokale uh, landelijke partijen ook op... om druk te zetten op hun... Uh, Um, uh, het is, is jullie eerder gelukt he? om, ja, om uh, succes te krijgen. Dus ja, dat moet nu ook een beetje ik kom komen. dat vandaag eigenlijk uitgereikt zou krijgen. Een prijs van de JOVD. Ja. Uh, maar die wil willen niet in ontvangst nemen. Want als hij, wil niet, hij wil niet komen. Oh, dat is het niet. Ja, dat, dat las ik vanochtend. Dus, uh, ja, het is, uh, het is lastig. Dat is een taaie tegenstander in de, de Windmolens. Ja, dan hebben we nog een mooi artikel vandaag in uh, het Haarlems Dagblad. Soms <laughs> staat heel erg rood. Jenny... <laughs> Eerste reactie Dat is natuurlijk zo, dat weten we ook allemaal wel maar... ja, Dit is een uh, artikel uh, geschreven naar aanleiding van de begroting die gepresenteerd is ja. En uh, ja, er worden een aantal feiten genoemd ja, waar we niet onderuit kunnen Kijk, Het is nou eenmaal zo, we hebben een hele hoge schuldenpositie uh, als Zandvoort Als je het in uh, lijst uh, Ranked, zoals de uh, verslaggever of de journalist ook heeft gedaan. Ja, dan bungel echt er onderaan. Dus van de 400 gemeenten staan we geloof ik vijfde uh, van onder. Als je kijkt naar de schuldpositie ten opzichte van de inkomsten die we per jaar hebben. Ik geloof dat de positie van Zandvoort iets van 40 miljoen uh, schuld is. En hey, de ja. inkomsten zijn ook rond de 40 miljoen. Dus hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, want als je gewoon een standaard gemeente in Nederland hebt... 114% ja, uh, heeft hij het over. Dus kijk, 114% procent uitgaven van 100% procent inkomsten. Dat is wel een heel erg groot ja, verschil. Hè? Ja, dat wordt zeg maar, voor de begroting en ook naar het rijk toe moet je dat rapporteren. Dus dat wordt allemaal bijgehouden. En, uh, kijk, en je vraagt ook van, ja, hoe dat komt. Kijk, Zandvoort is een kleine gemeente. Mm -hmm. En als je ziet met welke projecten we hier bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Ja, ja. Er zijn gigantische bedragen geïnvesteerd. Onder andere in de, in de louis davis -carré. En met name dan ook in een parkeergarage. Nou, dat zijn investeringen die natuurlijk wel in stenen ook zitten. Maar ja, je moet het wel afbetalen. Het moet ook een keer terugkomen. Dat, dat is ook niet, hè? Want ja, die parkeergarage nou, wordt toch niet zo heel erg veel uh, gebruikt als dat jullie hadden gehoopt. Nou ja, kijk, of dat wij, men had wij, wij gehoopt, zijn uh, Wij zijn natuurlijk vanuit uh, bepaalde adviezen die we hebben meegekregen vanuit de uh, ambtelijke organisatie en ook natuurlijk vanuit het college... En met cijfers gekomen van ja, zo wordt het kostendekkend. Nou, je ziet nu het, eigenlijk nu langzamerhand uh, ja, de resultaten in. Ja, die parkeergarage, of hij wordt niet gevonden. In ieder geval, hij staat, uh, staat meer meerendeels uh, gewoon zo van de tijd leeg. staat hij leeg. Want als ze waren uitgegaan. dat ja, dit toch een aantal uh, weekenden gewoon vol zou staan. Zeg maar om dat ding. Zij, zijn, zijn er ont... geen dingen die er eigenlijk doorgedrukt zijn. Die misschien achteraf gewoon. Beter nog wat beter hadden bekeken moeten worden. Want ja, dat het, gevoel het is heb ik als, het is als, als, als ook, burger. Uh, kijk dat, dat Louis Davieske race in de tijd gepresenteerd. En ontwikkeld. Dat het nog allemaal goed ging. Ook met de markt. En je ziet nu. Zeg maar de hele woningmarkt ja, die is uh, ingestort. Hij krabbelt nu alweer uh, deels op. Maar uh, ja, het project is nog niet eens voltooid. Zoals uh, hm. uh, dus de, de sloop inderdaad. van die huizen bijvoorbeeld, hè, tegenover ja. het LDC. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook gebeurd in een periode waarin het al een beetje slechter ging. En ik het gevoel heb van, joh, had die huizen gewoon laten staan... had die mensen daar lekker in laten zitten... want uh, nu staat het gewoon, het is een braakterrein... er gebeurt niets mee, het levert ook helemaal niets op... Dat had wel wat op kunnen leveren als je het gewoon had laten staan Er is een, er is een uitruil geweest tussen uh, toenmalige EMM was dat toen nog en, uh, en de gemeente van grond. Dus eigenlijk voor de gemeente was het uh, financieel gezien gewoon een goede ruil. Ja. Uh, de bewoners daar die gingen naar de overkant, naar wat nu de nieuwbouw is gerealiseerd van de blauwe tram. En de gemeente kreeg die grond en die heeft die uiteindelijk ook uh, doorverkocht dan aan, een, uh, aan een projectontwikkelaar. Ja. En, ja, en die projectontwikkelaar, ja, aan die is het nu om daar te gaan, gaan, gaan bouwen. Dus dat kost geen extra geld voor de gemeente? Nee, die juist uh, die, uh, een... weer niet. Maar die parkeergarage... Het, uh, ja. Een stuk terrein waar het gemeenschapshuis heeft gestaan, dat is hetzelfde verhaal. Um, ja. Hm. Ja. Ja, ja, goed, dat was dan wel gemeentegrond en een gemeentelijk gebouw. Dus, uh, maar dat is ook verkocht. Hm. Dan hebben we het gedeelte waar de busstation stond. Hè, dat ligt nu kaal. Daar, daar gaat dan gebouwd worden. Daar komt een nieuwe Albert Heijn. Daar komen nog wat andere appartementen op. Maar zo is Zandvoort wel een heel erg een, een bouwput, hè, dat hele stuk. Dat is wel jammer. Nee, kijk, je, kan natuurlijk, uh, kijk, je moet het ook zien als het klaar is. En, uh, kijk, wij vanuit de VVD hebben ook altijd scherp op het dossier uh, gezeten. We zijn ook kritisch geweest ook, zeg maar, na, naarmate de bouw uh, vorderde. En ook als je zag zeg maar, de kwaliteit die gebouwd is. Ik vind het nog steeds, uh, als je zeker het eerste gedeelte ziet waar de scholen zijn gebouwd. Het is gewoon een kwaliteit die niet bij Zandvoort past. En ook de schaal, wat ooit beloofd is, zeg maar, het kleinschalige. Ja, dat herken ik absoluut niet in hetgene wat nu gerealiseerd is. En dat had, dat had naar mijn mening had daar, uh, iets anders kunnen, voor hetzelfde geld had er iets anders gebouwd kunnen worden wat beter had aangesloten bij de huidige bebouwing. Want wat je nu al zegt, één ja, dus, uh, grote bouwput. Ja. Het is een hele nieuwe werkelijkheid die in het centrum is ontstaan. Van een kleinschalig dorpcentrum is dit de nieuwe realiteit geworden ja. met een grootschalig uh, ja. ...projecten uh, uh, en gebouwen. Ja. Ja, en Wat is... nog steeds niet vol is, hè? want het LDC is volgens mij nog steeds niet helemaal uh, ingevuld. In welk opzicht? Nou, de huizen. De, de, het is nog niet allemaal bewoond volgens mij. Nou, als ik begrijp zeg maar, wat AM heeft verkocht, is het toch wel redelijk hoor. Ja, redelijk, maar niet vol. Nee, niet vol. Nee. nee. Maar dat mag je ook in deze tijd goed, denk ik nog niet verwachten. Maar mag, als we nu houding... bij Albert Heijn daarboven, want dat, dat wordt natuurlijk ook, daar komen ook appartementen. Hoe, hoe staat dat ervoor? Ik bedoel, Albert Heijn heeft natuurlijk belang, dat begrijp ik. Die gaat daar gewoon een mooie grote winkel neerzetten. En die denken, nou daar gooien we geld tegenaan. Maar dan komen er ook weer huizen bij. Is er, een, is er een goede kans dat die, die woningen wel goed uh, bewoond of, of verkocht gaan worden? Hebben jullie daar inzicht in? Nou, die inzage heb ik niet. Uh, in ieder geval, je kan op de website zien wat er nu verkocht is of wat in optie is. Nou, dat is een redelijk aantal. Uh, alleen is het zo, uh, deze, dit project uh, en dan met Aholt uh, daarin als grootste afnemer... Ja, dat, dat wordt gerealiseerd. Albert Heijn wil gewoon uh, uitbreiden. Dus... Ja, hoewel ik bedenk nou, dat, dat wel... na de discussie van Kijk, de Zwarte dan, pieten ze misschien ja, nog wel. Of er dan wordt gebouwd voor de leegstand. Ja, dat is dan voor het ja. risico van. van ja, in, dit, in dit weer geval een de project. Ja. ja, klein. Dat betekent dus dat de parkeergarage in Bobby Davis Carré nog minder te doen krijgt dan. Nou, in totaal wordt er een parkeergarage gebouwd van rond 500 parkeerplaatsen. En dat betekent dat hij uh, aaneengesloten is. Dus uh, wat nu al gebouwd is, de, ja, komt dan het deel van Albert Heijn aan. Okay. En uh, uh, het is zo dat. Uh, Vanuit het de deel Albert Heijn komt zo'n tapis roland, zo'n uh, zo uh, schuine roltrap. Dus loop je meteen eigenlijk zo het raadhuisplein op, ja. dus uh, waar zeg maar, nu de trompwinkel is. Daarnaast komt de entree van Albert Heijn. En dan meteen loop je via zo'n tapis roland naar beneden, ja. en, naar en, de verkeergarage. Is het dan dus... een parkeersituatie waarin ze weer twee uur gratis mogen parkeren als ze zich uh, in de winkel hebben bevonden? Want zoals nou, op Sundaplein van... heb je dus ook een parkeergarage. Daar heb je twee uur vrij parkeren. Dus je kunt twee uur beneden staan, nee. daarna moet je gaan betalen. Het zit iets gecompliceerd in elkaar. De, de parkeergarage is eigendom van de gemeente. Dus het wordt op risico en in eigendom van de gemeente Zandvoort gebouwd. En de Albert Heijn die gaat daar plekken afnemen. Dus die huurt... Plekken. Net als de bewoners daar plekken huren, huurt de Albert Heijn ook plekken. En wat zij met die plekken doen, ja, ze hoe kunnen, ze dat gaan inrichten, dat, dat het... is, voor ja, zelf, is wel wat maar de de ik de ver... koppelen aan hun verkoop. Ja, Kijk, ik, dus verwacht, is, ik ja. verwacht als zij commercieel uh, zijn. En je ziet bijvoorbeeld bij Deken, maar ja, uh, hun klanten kunnen ook het eerste uur geloof ik, gratis parkeren. Ja. Ja. Ja. Dan zal de Albert Heijn ook wel uh, in die uh, ja, richting moeten. Dus ja, maar ook die. Ja, dat heeft ook weer geleid meteen weer eh, bepalend voor, voor de andere plekken van de gemeente. Dus ja, ja. ja. of er helemaal goed over nagedacht is, ja, dat, ja, dat, dat ja, zal het maar uitwijzen. Ja. We hebben het uitgebreid over parkeren. Een uurtje geleden zat hier Arland Berg. Die wil op zondag in de winter gratis parkeren. Hoe is jullie reactie daarop? Nou, hij heeft, uh, in eerste instantie heeft hij een brief naar het college gestuurd. Uh, het college, wat vindt u ervan als we een proef gaan doen... om uh, op zondag gratis parkeren aan de, aan de boulevard in het centrum... en eigenlijk de rest van Zandvoort uh, te doen? Nou, daar is nog geen reactie van het college op gekomen. En, uh, we hebben afgelopen woensdag een commissievergadering gehad... en daar heeft hij een initiatief raadsvoorstel in En dat ging ietsje verder. Dus hij stelde weer voor om het gehele winter parkeren... dus vanaf uh, oktober tot... Uh, uh, maart, november, uh, geloof ik, uh, In ja, november. november misschien ja. dan. Uh, S' langs de Boulevard is gratis parkeren. Dus uh, nou, dat, dat is besproken in de commissie. En uh, ja, wij, uh, wij, wij hebben eigenlijk geen uh, inhoudelijke kritiek op het voorstel, maar wel hebben we gezien. Een onderbouwing gemerkt, wil je hebben? Natuurlijk. Ja, nou, we willen ja. graag weten hoe wij het gaan dekken. Ja. Uh, ja. Ja, en de bedragen, ja, die, die lopen uiteen. Want uh, ja, het ja. college zegt ja, dat het is ja. anderhalve ton. En uh, het, minste, uh, het minste werd geboden door Gertone, die zei dat het 60.000 uh, maar was. Leuk, Ja, en kijk, en ik vind uh, in dit soort dingen moet je toch uitgaan wat het college en ook de ambtelijke organisatie waar de experts zitten uh, zeggen: dat het anderhalve ton is. Dus ik verwacht ook dat de heer Berg met een uh, dekkingsvoorstel gaat komen ja, van anderhalve ton. Want we gaan niet weer gissen. Uh, nee, nee, nee, maar goed, maar duidelijkheid minimaal, is daar goed ja. in hoor. Ik bedoel, uh, dat is heel belangrijk de gemeente ook. gemeente kan toch exact opleveren wat. Wat er wordt verdiend ja, maar Het op die zon. verhaal gaat natuurlijk breder, want in dezelfde vergadering waren de mensen van de strandhuisjes. Ja. En die zeggen van wij staan maar een half jaar en we betalen voor een heel jaar. Dus die zouden feitelijk wat zij willen. 650 ja. huisjes, die betalen nu 150 euro, die willen maar 75 euro betalen. Ja. Dat moet je wel betrekken, ook in het verhaal van het gratis winterparkeren. Eens. Want dat betekent namelijk ook nog eens een keer 50.000 euro, wat we teruglopen. Nou, koppel het dan even aan het, aan, artikel, aan het artikel in de krant. De, ja, ja. En dan is het op een gegeven moment... ja. Um, we kunnen met z'n allen Sinterklaas spelen. Ja. Maar iemand zal het moeten betalen. Ja, ja. precies. Ja. Dus, we krijgen uh, een strenge blik van onze technicus. Dat de tijd op is. Ja. Oh, jee. Uh, we kunnen nog uren praten over dit soort onderwerpen. Ik denk dat het goed ja, is we dat je later... We komen graag de, een keer de, terug. We graag ja. een keer terugkomen. Belinda Keurins, bedankt. Ja, ja Herrie. dankjewel Belinda, Jerry. Uh, ja, en uh, wij gaan uh, naar uh, Shut Your Eyes van... Stocksport. Een heel kort muziekje voor de volgende gast. Oké, okay, nou... Ja. So I greeted you with an annoying smile when I saw that girl upon your arm, and you should find your heart with a fatal charm. I a soul boy, let's hit the town, a hey, boy, and with the frown. But in return, all you could say was hi. Dodge me, my fiance. By the time you're 21, if you're happy with an the nappy, then you're in for fun. But you're here and you're there, but well, there's guys like you just everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says, portion pays."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 Ja, we zin, ja. zitten met het boek Bella Donna <laughs> in onze hand. en Zijn, zijn, zijn onder de indruk uh, ja. van het boek inderdaad. Oh. Heel mooi, heel ja, mooi. Uh... Esther, Esther, hartelijk welkom. Dit mooie boek, uh, even heel in het kort. Het, is, uh, het wordt uitgegeven met een duidelijk doel. Uh, het is oktober is borstkankermaand. Om uh, um aandacht te vragen natuurlijk voor een uh, hele nare ziekte voor vrouwen. Die ook het lichaam schendt vaak. En, en heel veel onzekerheid met zich meebrengt. En ja, een, een vrouw uh, ja, een heel kritisch moment in haar leven eigenlijk meemaakt. Als ze zo'n ziekte krijgt. Wat, wat, wat willen jullie met dit boek bereiken? Nou, ik heb meegedaan in het project hm? Omdat ik zelf twee jaar geleden gediagnosticeerd ben met borstkanker. En uh, er werd een oproep geplaatst. Onder andere in het Spaarne ziekenhuis. En daar uh, nou, werd aandacht gevraagd of vrouwen bereid waren zich te laten fotograferen. Of verschillende stadia's van borstkanker. Eva Snowink heeft dit boek gefotografeerd. En um, zij heeft in 2008 zelf nog een boek uitgegeven. Uh, de Upside Down met 101 kinderen met het syndroom van Down. En zij wilde er een opvolging van geven door vrouwen te fotograferen in deze, met deze ziekte. Ik heb er gehoor aan gegeven omdat ik... Uh, toen ik het te horen had gekregen... Uh, je eigenlijk gewoon niet of nauwelijks iets weet... Uh, wat er gebeurt met je lijf of hoe je eruit komt te zien. En ik dacht bij mezelf, van, ik wil hier wel aan meedoen... omdat je uh, ja, juist kan laten zien... Ja. Dat er nog leven is ja, met borstkanker. Ja, natuurlijk. Ja, als je ja. gediagnosticeerd bent. Ja, ja. En het is denk ik ongelooflijk goed gelukt. Ja, dus ik vind, uh, we zaten het even te bladeren ja, in vind het Heel bijzonder eigenlijk. Ja. Je vroeg ook heel terecht van waar kijk je nou als eerste naar? Ja, als, als man. man hè? Ja. En ja. Ja, dan, dan zeg je zelf van ja, je kijkt naar het gezicht, naar de oog van iemand en pas dan kijk je naar de rest van de foto? Ja. Ik vind het heel erg bepalend om het gezicht te zien en ja. in de oog te kunnen kijken en weten met wie je te maken hebt. Ja, ogen was mijn eerste reactie inderdaad ja. en daarna ja. wel uh, naar de borst. Ik bedoel, ik uh, ben als vrouw natuurlijk uh, uh, wel uh, heel veel mensen om mij heen die uh, of heel veel. Ik best aardig uh, wat uh, vrouwen om mij heen die borstkanker hebben en we zijn daar ook heel open in, uh, moet ik zeggen hoor. En uh, ik, uh, ik vind dat ze erg goed geslaagd is om inderdaad dat uh, gezicht van die vrouwen te laten zien. Het zijn geen zielige uh, figuren. Figuren. Ja. Het zijn, ja. het zijn, wat jij net al zei, het zijn krachtige vrouwen die, die, die een uitstraling hebben van ik heb dit, uh, of ik ben hier aan het, aan het overleven, maar ik overleef het en ik, ik kom eruit, ik, ik kan het. Weet ja. Je? Dat, dat, uh, ja. Nou ja, dat is ook wat we wilden bereiken. En het is een boek wat uh, op 5500 adressen inmiddels ligt in Nederland. Begin dit jaar is de Stichting Belladonna opgericht door Eva Snooink. En uh, door middel van sponsorgelden is dit boek dus op de markt gekomen. En er is bijna 60.000 euro aan gelden binnengehaald... En dit boek is dus ook gratis verstrekt in, op alle mamma in Nederland. De, de bussen. Zo. 4888 huisartsenpraktijken. Uh, inloophuizen. En allemaal met het doel om mensen, vrouwen die, of mannen ook, die gediagnosticeerd worden een hart onder de riem te steken. En, want het ergste is als je nou ja, borstkanker krijgt... je hebt geen idee waar je nee. in terechtkomt. Nee. En je weet ook niet wat er met je uiterlijk gebeurt. Toen ik daar zat, en nu nog steeds... Uh, ik heb uitgezaaide borstkanker. Dus er is voor mij ja, geen, uh, geen herstel, zeggen ze, meer mogelijk. Ze houden mij... Ja, ze, re, ze rekken mijn leven... Uh, maar ik kan er nog steeds goed uitzien. Ja. En dat is wat je toch wel wilt ja, ja. laten zien. Je wil niet, althans ik niet, wil niet laten zien dat ik er hartstikke ziek ben. Nee. Dat zit ook niet in mijn persoon. Maar daardoor kan je wel andere vrouwen motiveren en inspireren. En dat heb ik dus ja. eigenlijk gewoon ja, uit mijn persoonlijke gevoel zeg maar, willen laten zien. Dat ik dacht van ja... Weet je, je kan er als een zielig muisje bij gaan zitten. Maar je hebt er veel meer aan om te kijken van ja, in, op zo'n boek. Van, dan ja. zie je die vrouwen en in allerlei stadia. Kaal, uh, zonder borsten, of met één borst. Uh, uh, littekens. Uh, mm -hmm. Nou ja... T, uh, nou nou zijn gehoornaad. dit natuurlijk vrouwen die op dat moment dat ze gefotografeerd werden... Uh, uh, uh, uh, uh, survivors zijn. Dus ja. dat, uh, maar er zullen ongetwijfeld... Uh, vrouwen in het boek staan die er niet meer zijn. Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wel heel heftig. Dat vond ik ook heel heftig toen ik vorige week bij de uitreiking was. Want 1 oktober is het dus uh, gereleased. En er waren 80 vrouwen aanwezig. En nou, dan ga je rekenen. En ja, ja, dat ja. Is 102 vrouwen, vrouwen hebben... 20, 20 ja. procent. Ja. Ja. Ja, dat is best... En als ik er aan denk, krijg ik er kippen ja, nee, van. Ik, want dan denk je echt bij jezelf, ja, best... ja, zijn ze er dan omdat er een reden is of zij is gestorven. Dat is natuurlijk wel wat er door je hoofd heen gaat. Ja. Want 20% is nog steeds wat sterft. Ja, dat is ook de statistiek. Ja. Uh, zijn... Dat zijn de statistieken. En dat vond ik echt een... Ja, dat ik dacht van ja. nou... Heftig. Maar aan de andere kant... Ik ben van de positieve kant, zeg ik altijd... Is het, betekent het dus ook dat er 80% Precies. dat overleeft? En, en die en 20% daartegen procent dan... mogen wel nog steeds hoop houden. Ik Precies. hoor bij die 20% die zeggen van... Nou, statistisch gezien... Uh. Ja. Ja. Ja, maar, uh... Is het leven misschien niet zo lang meer dan we nee. zouden willen, maar... Nee, maar dan moet je er des te meer van genieten. En, en, ja. en vol voor gaan, hè? Ja. Ja. Want, en, ja. Voor knokken. Ja. Voor knokken, ja, zeker. En al het mogelijke eruit halen wat erin zit. En het, ja, het leven lief hebben, zeg maar. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Stel je voor dat er mensen zijn die uh, zeggen van... Uh, ik wil hier meer uh, van weten. Ik wil uh, misschien het boek... Uh, is het boek te koop? Je zegt ja. het, is, het, is, het is wel uh, uh, gegeven aan mensen. Maar... Nee, er zijn 8000 boeken gedrukt. Ja. En uh, 5500 zijn er uitgegeven in Nederland. Ja. De rest is gewoon te bestellen op uh, www.fluitenkruidje.nl. Is, is, is dat de uitgever? Ja, Nee, dat is uh, de, de fotografen. Okay. De website van de fotografen. Een boek kost 39,95 en ja. ik zal iedereen aanraden als er iemand is waarvan een vrouw is gediagnosticeerd met borstkanker om ja een boek als dit cadeau te doen. Ja. Omdat het wel echt het geeft, geeft wel kracht hè, want je een ziet je enorm ziet het is om uh, ja, vrouwen toch een beetje ja een fijner gevoel te geven dan ja. de diagnose borstkanker ja, precies, al geeft, want alles ja, wordt geassocieerd ja. met dood en ellende. Ja. Is waar. Is dat dan, hè? Is ik de website van Eva Stooienk is dat ja. dan, is De website van Eva Stooienk is dat, hè? Ja, ja. Nog ben één keer. Precies. Ja. Nou, ik vind het uh, heel bijzonder. En uh, ik vind het ook heel uh, bijzonder dat je hier uh, bent. Dank en dat je, je, bent. je dit wilde komen ja. vertellen. Mooi. Ja, uh, ja. wat kan ik ervan zeggen? Ik, ik wens je heel veel sterkte en kracht. Nou, kracht heb je al volgens mij. Want dat zie ik aan jou ja, ogen ook namelijk. <laughs> dat, komt ja, dat komt wel goed. goed hè? Ja. Maar in ieder geval heel veel sterkte. En heel erg bedankt. Bedankt dat je hier uh, wilde ja, komen dankjewel. praten ja, met ons. Ja, St. So, Rozenkans, bedankt. En, ja, uh, super. Top. We spreken elkaar. je wel. Bedankt. Okay. We gaan naar uh, Kansas, dus in de wind. <laughs> En terug. terug in Hoogland voor de Goedemorgen Zandwoord. Even bijgekomen van het laatste onderwerp. Dat is ja, een heftig. een mooi onderwerp. Wel. Heel heftig. Ja. Tegenover ons uh, twee dames en één heer. We, gaan, we hebben wat gecombineerd. Noortje Oliemuller, we hebben Els Dudink en Hans Rijmers. Alle drie totaal verschillende onderwerpen, maar allemaal wel <laughs> iets met cultuur te maken. Dus uh, ja. dat is wel mooi. We beginnen bij Noortje? Ja, we beginnen bij Noortje. Noortje, we beginnen ja. bij jou. Ik wil aankondigen een extra museumpodium. Uh, Vast ligt nu vrijdagavond. Maar we hebben een uitzondering gemaakt. Er is vanmiddag een museumpodium. Van drie tot vier. En er is een presentatie van de gedichtenbundel. Van Else Dudink. En die en zit ook denk, bij uh, ons. Die zit bij ons. Dus ik denk dat zij alles kan vertellen daarover. Ja, dat is wel mooi. Dus vanmiddag tussen drie en vier de, de presentatie. Ja. Als even iets over jezelf. Jij komt uit Zandvoort. Ja, niet? ik woon al lang in Zandvoort. Oké. Okay. Ik woon al 50 jaar in Zandvoort. Oh, oh. hele duidelijke Zandvoortse link. Onder andere Zandvoortse. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja. Maar goed, je gaat wat voordragen. Ik, ik zeg, zag dat je wat op je, op ja, je boek had ik, liggen. Misschien wil je die voordragen. Ja, dan hebben wij een probleem. Ik wil een nieuw gedicht lezen van Mijn droom voor het land. De dromen in de nacht, die heb je te aanvaarden. Goed of naar. De dromen op de dag, die maak je zelf met al je mooie wensen. Kijk al naar de vlinder die de bloemen bestuift. De bloem van duizenden gedachten. Samen vormgeven aan het land. Nou, okay. Dat is mooi. Je gaat een uh, gedichtenbundel vanmiddag uh, ja, ik... presenteren. Een nieuwe? Een nieuwe. Hoe heet die? Shaded Cam Cameo. Hmm. Kun je iets over de titel iets meer uitleggen? Ja, dat is de kleur van de poes. Ja, dit, Zij, heet... Zij ze, zei dat een schaduw natuurlijk? schaduw, een cameo, dat is een, een cameo, hè, dat is een soort edelsteen. En zo heet die kleur van die poes. Ah, dus dan dacht ik, maar... dat is ook de kleur van het boek inderdaad. Ja, ja. ja, ik weet ja. dat mijn oma die had altijd had zo'n kamee... Zo ja. uh, ja. uh, ja. Nou, zo, dat was die kleur van die poes. Dat, dat was een uh, persische poes. Ja, maar dat is een pers uh, zo te zien. Uh, ja, uh, zo'n pers is het. Nou, is een bijzonder. Een mooie, een mooie apart uh, museumpodium vanmiddag. Ja, het, ja voor de liefhebber. En de toegang is gratis. Ja. Zoals altijd. En er is een uh, gezellig drankje. houden. Alleen al voor de gezelligheid zeg ik... ga naar het podium toe vanmiddag. Is ja. ja. nou, is mooi dat jullie het dus op zaterdagmiddag je... een keer doen. Ja. ja, nou het was al door op zaterdagmiddag. Maar ja, wij moeten voor het behoud van het museum... natuurlijk ook een beetje aan de weg timmeren. Ja. Vandaar dat we commercieel gegaan zijn. En dat we entreeprijzen vragen voor de vrijdagavond. Ja. Dat is nog niet veel, dat is 10 euro. Maar dan krijg je een kopje koffie en een drankje voor ook nog. En een optreden. En een optreden van anderhalf uur. Dat bedoel ik. Dus komt dat is zeker de moeite. Uit. Vrijdagavond jullie doen? 24 oktober, daar ja. komt Fred uh, Rozenhart met ja, ja. een uh, acteur. Nu even niet. Het gaat over vier vrienden die elkaar treffen in een restaurant... waarvan er één ernstig ziek is. het heb en het vervelende is dat Fred Roos van Hart dat zelf nu ook meemaakt. Dus het is wat uh, dat uh, heftig. Het gaat wel heel Het wordt een bijzondere voorstelling. 24 ja. oktober. 24, 24 oktober. Vrijdag. Vrijdagavond. Van 8 tot half tien. Prima. Ja. Ja. Nou, is, uh, ja, het museum met iedereen te vinden is aan het ja. land. beland. Ja. En ik hoop dat uh, men vanmiddag, uh, als het toch regent, kom gezellig naar het museum. Ja, ja. Nee hoor, het blijft ja. droog. Nee, geen grapjes. Oh, ik weet het <laughs> niet hoor. Nee. We willen graag dat het droog blijft. Uh. Ja wil nog wat Van, zeggen, Vanmiddag gaat het niet over ziektes. Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee okay. Alleen maar gezellig. <laughs> nou, we gaan het ook over gezelligheid hebben met Hans, Hans Rijmers. Goedemorgen, Hans. Wat gezellig dat je er weer bent. Ja, zo, uh, zo negen keer per jaar. Uh, ja. ja. Heel gezellig. Ja. Wij hadden het al aangekondigd in de agenda trouwens. Dat, ja. uh, even kijken, even zien, zien, zien, zien, zien. Waar was zij? Uh, ja, Jess in Zandvoort. Hermine Deurlo? Klopt. Klopt. Ja. Wie is dat? Wat uh, gaat ze doen, ja. Nou, Hermine Deurlo die is in 1994 begonnen met studeren saxofoon en het conservatorium. Daarna vond ze uh, de chromatische mondharmonica veel leuker. Dus die is ze gaan bespelen. En dan praat je over hetzelfde instrument waar uh, toet Stilemans uh, op speelt. Nou, die kennen we allemaal. Begenadigd muzikus. En zij speelt dat net zo goed. Fantastische muzikanten. Overal alle festivals. Met alle bekende jazz muzikanten het, het, het was de, het was de, gespeeld. de vrouwelijke toets hè, waar we het over hadden ja. toen. Want ja. ik heb die naam al een keer eerder voorbij horen nou, ze komen. Is, uh, ja, ze is... Uh, ik denk... Twee, drie jaar geleden is al, is al geweest. En, en dat was geweldig. Ja. Dus we zijn blij dat ze weer een keer uh, wil komen. Want het is natuurlijk niet een, uh, een instrument wat je iedere dag tegenkomt. Nee, nee, zeker saxofoon, daar uh, word je onder begraven. Hè? Daar, uh, iedereen wil graag saxofoon spelen. Het ja. is natuurlijk een veel, uh, veel seksier instrument dan een mondharmonica. Maar er komt geweldig geluid uit. En ja. ze speelt dat virtuoos. Ja, dus we zijn daar heel en blij mee. En wat, wat, wat uh, haar programma, uh, nou, wat is haar programma? Nou, zoals iedereen. Het, het zijn natuurlijk de, de American uh, Jazz Standards en, en het Great American Songbook wat gespeeld wordt. En het, kijk, zij, zij is niet van de avant-garde jazz. Dan, dan kom je terecht bij uh, Han Bennink en uh, Misha Mengelberg en Guus Janssen en dat soort dingen. Daar uh, maken wij geen vrienden mee hier. Dat moet nee. we ook niet doen. Dat is leuk voor een enkeling. Maar die dat willen horen... Dat is ja, de ingewikkelde dan de, jazz, hè? Je, neem, je, neem je een retourtje centraal. Loop je naar het Bimhuis En dan kun je Precies. hard ophalen. En dan ja. heb je een fantastische avond. Ja. Maar we hebben niet alleen Hermine Dürrlo. We hebben ook een pianist. En nou zijn de luisteraars... dat als ik die naam noem, die onmiddellijk hardop zeggen... van nooit van gehoord. Dat klopt ook wel. Rembrandt Freerichs. Een pianist. Uh, voor mij ook nieuw. Maar Erik Timmermans programmeert En ik, uh, ik krijg het dan. En ik, ja, Rembrandt van Eerichs. Nou, blijkt dat hij 22 was toen hij debuteerde op het Sea Jazz Festival. Daar speelde nou. met uh, Michael Brekker. En dat is ook niet de minste. Nee. Kortom uh, heeft uh, uh, allerlei uh, prijzen gewonnen. Uh, hoofdvakdocent Conservatorium uh, Tilburg. Dus een geweldige pianist. Ja. Dat ja, is een heel en dat, mooi cv in ja, ieder geval. Ja. Ja. <laughs> en, dat, en dan denk ik ook van... Hoe oud is die? Uh, uh, nu. Ja, nu. Uh, op uh, 39. <laughs> nou, dus dat is nog een, een relatief jong, uh, jong mens. Ja. Maar, maar wel al heel ja, veel maar gedaan. Ik vraag dus... me nou wel eens af. Hè, van waarom hebben we daar dan nooit eerder van gehoord? Dat bedoel ik. Nou, ja. dan ligt er toch voor een groot gedeelte. En dat blijkt ook iedere keer. Uh, ook aan de marketing van de man zelf. Ja. Hij is wat bescheiden. Ja, ja, ja. Maar de kenners, die, die zien dat natuurlijk wel. Ja. En die praten daar lovend over. Ja. Nou, we, en dan ben ik wel weer blij dat we dat hebben. Precies. Dan, en doet hij dan samen met uh, mevrouw Deurlo? Uh, of en, is dat en, uh, uh, apart? Uh, slagwerker, uh, Kim Beemhof, uh, en slagwerker Kim Weemhoff en Erik Timmermans, uh, Bas... Okay. Maar dan ben ik blij dat, we weer, uh, dat ik weer kan zeggen... we doen iets wat anderen niet doen. Ja. En daarmee, dat is wel weer mooi natuurlijk. Ja, maar daar legitimeer je ook je bestaan mee. Uh, de gebaande paden, dat, dat schiet niet op. Dat heeft iedereen wel gezien. Je, je moet, je moet iets, iets nieuws laten zien. Wat niemand kent. Dan, dan, dan is het niet alleen voor het publiek, ook, voor het publiek leuk, maar voor ons ook. Ja. Uh, wij ja. doen het ook omdat we liefhebbers zijn en omdat we het leuk vinden. Ja. En dat is morgen? Ja. morgen half drie, half drie, uh, ja, half drie begint het concert. Dus uh, vanaf uh, kwart voor twee, twee uur, iedereen van harte welkom. Entree is nog steeds uh, 15 euro. Wat en, echt een belachelijke ja, lage prijs ja, en is. En ik, ik zou iedereen zoveel. van harte toch willen adviseren, ja. als je wat vaker komt, neem een passepartoutje, dat is 100 euro voor 9 concerten. Ja. Dus die, die, die 15 euro, uh, die heb je snel verdiend. Ja, precies. Ja. En wij zijn er blij mee, want dan weten we een beetje waar we naartoe gaan. Van. Kijk in de krant. Uh, uh, ja. We hebben natuurlijk een serieus financieel probleem in het dorp. Ja. En wij krijgen nog, we steeds een, uh, we krijgen nog steeds wel een patiënten. Maar ook dat is eindig. Maar de krocht blijft in ieder geval bestaan. Nou, wordt alleen niet verbouwd. Wordt alleen, alleen niet verbouwd. Ja. Dat eet staat eet eet eet in de gegeven ja, Nou, als u we wel waren gesloten, denk ik dat we met Verenigde Krachten zelf wel lopen hadden gehouden. Ik, ik denk dat dat, dat niet gelukt je, was. was. Ja, waar, ja, waar moet je anders, anders naartoe? Ja, ja, er klopt. is geen plek in het dorp met zo'n akoestiek. Nee, klopt. Hij ja, nee, ja, nee. is er gewoon niet. Nee. Nee. Want wij zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren hebben we wel om ons heen gekeken. Waar kunnen we naartoe? Ja, ja de, je kan, er is geen plek in het dorp waar je op een concertmatige wijze op deze manier muziek kan maken. Ja, daaronder ja, is... De en dat, is, uh, dat gewoon is wel blijven, zonde, maar... Het is ook van een uniek, dat, uh, uniek gebouw, hè? Het is gewoon, ja... Absoluut. Het is toch een beetje oude jazz kloppen. Het gewoon blijven. Eigenlijk, eigenlijk moeten we gewoon weer gaan roken binnen. Dan krijgen we de lucht er ook een beetje Dan krijgen we een discussie. Maar dat is vanaf nu afgelopen, hè? Dat weet je. dit is toch leuk zo zien. Goed, we gaan morgenmiddag half. Drie, ja. uh, half drie, Hans. Half drie. Zes in Theater ja. de komen. En, en uh, uh, iedereen vergeet niet vanmiddag, als je tijd hebt, uh, even bij uh, Tonaris en Talasat te gaan kijken. Ja, precies. Saskia, Saskia Leroux. Ja, die is ook jazz, heel goed. Warner Bird is als zanger zie ik hier staan in het café Juttertje van Tafse. Ja, Leuk. precies. Bedankt voor jullie komst alle drie. Ja, ja heel graag. Dank je wel Elze, dank je Noortje, dank Dan lopen wij even door de agenda heen. Ja, heel snel. Ja, morgen de DNT finale deze is op het circuitpark Dan is er bij Ayuma de seizoenafsluiting met muziek van de parels om 7 uur. Dat is maandag trouwens, sorry. Ja. Moet ik zeggen. Van 14 tot 16 oktober de kinderburrelwandeling in de Amsterdamse waterleidingduin, oftewel luisteren naar de die ja. te gaan in de duin. Precies, en op woensdag hebben we de Simon van Kolm Club bij het circus theater om half acht. Ja, en volgend weekend voormiddag finale races op het circuitpark in Zandvoort. Ja. En, uh, ja, dat, uh... ja, en dan wil ik even zeggen dat er volgende week zondag, ja, dan hebben we classic concerts in de protestantse kerk. En dat is met het Zandvoortsmannenkoor en musical in. Jongens, daar moeten jullie echt naartoe. Dat, is echt, dat wordt een belevenis geweldig. Dan moeten we er ook, ja, drie uur volgende week, week. protestantse kerk bij het kerkplein. Uh, nog even over de Laan. Vanaf 27 oktober wordt de rotonde, vanaf de rotonde Nieuw Unicum tot aan de Bentveldweg, is in beide richtingen gesloten voor drie weken. Dus let op, dan ja. moet je via de zeeweg, zeeweg. Het, ja, het dorp een drama, in en het uit. is nu maar kort gehouden drie weken. Je kan ook een half jaar in de nadigheid met slotlichten zitten. Ja, dus precies. En vergeet niet, als je wil gaan granalen pellen, dan kun je je nu nog inschrijven bij uh, Talassa of via garnaal met aezandvoort gmail.com. Vijf euro per persoon en uh, anders ga je maar naar Talassa en dan ga je het maar informeren. Goed. Dat komt toch wel goed. We gaan een aantal bedankjes uitdelen. Natuurlijk yes. Daniel Leffert voor de Techniek. De redactie van dit programma Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie kwam ook van Yvonne. Dankjewel Yvonne. En de presentatie van dit programma van Irene de Jager. En Rob Petersen. Zo is dat. En Hoogland natuurlijk bedankt voor de gastvrijheid. Graag volgende week weer natuurlijk om 10 uur. Goedemorgenzand wordt vanuit Hoogland live. En vergeet niet te genieten dit weekend. Geniet. Geniet, geniet. Want straks is het winter en dan uh, ja. kom je de deur niet meer uit. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Ja, geniet precies. maar. We besluiten met Chasing Cars van Snel Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.